Uitzending naar Bint, roman van een zender, van F. Pordewijk. Scenario, Mark Lohman, regie, Meijndert de Goede. Hier is je sleutel. De leraarskamer is boven, dat komt later. Loop even mee, we beginnen dadelijk. De eerste les is in die klas, 4D. Die klas is uniek. Zo'n heb ik er nog nooit kunnen vormen voor deze. Die klas heeft je voorganger weggepreid. Ik waarschuw je niet, ik maak je attent. Begrijp je dat probleem? Ja, meneer. Ik eis van ieder tucht. Dat klinkt ouderwets, maar ik ben hoogst modern. Ik eis een stalen tucht. Nu ga.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 Of de maatschappij. De maatschappij kan ik niet veranderen. Wimpie Singer. Present. De Moraad. Present. Neuteboom. Present. Heilige Leven. Present. Voorzanger. Present. Nitexon. Present. Surdy Finis. Present. Te Wichel. Present. Terhompel. Present. Kiekertak. Present. Taasdaande. Present. Peert. Present. Schattenkeimer. Present. Punselie. Present. Balmikoken. Present. Klotterboken. Present. Steid. Present. Van der Kabar van Bok. Present.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 IJzeren staven er nog voor. Daar langs glijden de onderkanten van mensen buiten. Stoot hortend de wind. Schat, morgen terugkomen. <lacht> de banken lopen steil op naar de achterwand. Ik zit onvoordelig, zo in de diepte. Voorzanger, morgen terugkomen. Maar ik heb haar eronder. Ik heb deze klas. Deze hel eronder. Meneer, is het nog altijd oorlog? <lacht> Ik draag de scholier van de Kauwbargenbok aan de directeur voor. Om van school te worden verwijderd voor vier dagen met nader op te geven strafwerk.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 Het gaat onder in macht. In groepsverbanden leert het individu geen gehoorzaamheid, maar macht. Daarom zijn groepsverbanden de ondergang van het individu. Een klas is een wezen. Via A zijn de bloemen. De zachte vrede heerst in deze klas. Ik botaniseer.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 Een handschrift is als nuidelijk, een schrift van voornaamheid, aanstootgevend, twee aquamarine vrouwenogen. Daar zit een gevaar, Fleo, een groot gevaar. Bint is niet eens met de wethouder, die wil het regime niet.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 Wimpiesinger en de Mouraads. Ze zitten naast elkaar. Ze horen bij elkaar. Ze zijn onafscheidelijk. De Mouraads klein en bleker. Wimpiesinger heeft hardgroen tandschimmel en rozige ogen. De Mouraads tanden zijn gewoon bruin. Zijn kriuw zonder wit, als een gip in een ring...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 Mijn neven is er niet tussen. Tot de laat, blijf jij. Vier uur. Jij? Zes. Tjonge. Vooraan zit voorzanger. De menselijkste van allen. Een bleke jood met een bril. Als zijn oog niet brutaal steekt, glinsteren brutaal zijn glazen. Hij is hoogst effen en afwezig. Een jonge geleerde. Hij is een schaakwonder. Die simultaan speelt tegen dertig keien van spelers. De vrouw keiner, Een sloddervos met een ragenbol. Tien vingertoppen dik onder de inkt. Ze koudt. Aanhoudend. Kouwen. Kouwen. Motto!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 Wat zeg ik nou? de, klas, de klas vraagt over vreemd met je kennisluiten. Nee. Nee. Voor de nieuwe leraar de bree verklaar ik dat een slecht eerste rapport beslist. Naast de cijfers der leraren geven we hier een schoolcijfer.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 Van Beek, 3 bezwaren. Van Brandhuizen, 5 bezwaren. Van der Karbargenbok, 5 bezwaren. De Moeraads, 5 bezwaren. Wimpiesinger, 5 bezwaren. Neuterboom, 5 bezwaren. Voorzanger, 5 bezwaren. Schaffenkender, 5 bezwaren. Ik moet nog iets zeggen: ik verwacht na de vakantie moeilijkheden. Het is niet onmogelijk, het is mogelijk.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 Vandaar. Het volk is altijd voor Als er oproei komt. Het is in ieder geval het einde van de conciërge. Hoezo? Fleo heeft in de vakantie alle leerlingen bezocht. Samen met twee handlangers uit de vijfde. Hoe denk je dat hij aan de adres is gekomen? Nou? De conciërge heeft de lijst afgeschreven en aan fleo verkocht. Dan had Pint de werkster niet hoeven aannemen om de conciërge weg te krijgen. De conciërge weg. De werkster weg. Fleo weg. Nog een paar oproekrijers eruit en de school is gezuiverd.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 maar nou, waarom meneer? Doe maar. Schattenkendend, terugkomen. Maar ze praat alleen waarom meneer? Doe maar. Van de kabargenbok, terugkomen. Maar, ik krijg 4a. Waarvoor? De klassenreis. Bint laat elk jaar een klassenreis maken in de paasdagen. Een leraar per klas op de fiets. Dat heb ik gehoord. Ik krijg 4a. De bloemen? Ja.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 je kijken, dat wijf daar. Let op je stuur, man. Ja. En de brei is die kermis? Zo gaan ze hier altijd gekleed. Achterlijk! Ik zie mij er al zo bij. Vlaanderen is achter bij Holland. Dat merk je aan alles. Aan de wegen, bijvoorbeeld. Keiwegen, klinkerenwegen, grintwegen, die zijn uit de tijd.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 Daar vind ik niks aan. Nee, dit zijn duivels, joh. Machtig! Jeroen Bos. Het laatste oordeel. Moet je daar zien. Die luidtrekkende naar die waar ze mensen in vermaal. Daar zou ik met genoeg mijn zusje onderleggen. En die wordt geroosterd. En die gevierendeeld. En die gekookt. De breed. moet je zien. Machtig, man. Van Brugge naar Torhout. Van Torhout over Kortrijk naar Oudenaarden.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 De dag eindigt vreedzaam en feestelijk.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 Naar de Middellandse Zee werken en bedelen onderweg. Ze hebben van de karbargen bok al afgedroogd. Zijn snavel zit vol vlekken. Goed, goed die woede tegen die twee.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 De gier weet het, maar zal niet klikken. Je kan het toch niet uit hem halen? Tug. Stalen Ja. Inquisitie? Nee. En misschien weet hij het niet. Geel.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 Ik heb geen belangstelling voor buitengewoon begaafde leerlingen. De vijfde klassers slagen allen. De diploma's de worden uitgereikt. Van die... Bint houdt een toespraak over school en maatschappij. Ik sta achter hem. De Bint de staat kaarsrecht, rietmager. Zijn, zijn handen liggen samen op zijn rug tot een knokig vlechtwerk. Ik ben als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 Die Bint niet meer zal afleveren. Anderen nemen de kweek over. Bint is heengegaan. Het systeem blijft. Ja. <lacht> Verbeelden jullie je dat het vrede is? <lacht> Hebben jullie mij ooit horen zeggen.